Met het NOS -journaal. Morgen vertrekken er twee vluchten vanuit Egypte... om Nederlanders naar huis te brengen die gestrand waren in het Midden-Oosten. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om vluchten van Tui en Transavia vanuit de Egyptische stad Hurghada. De passagiers van de twee aangekondigde repatriëringsvluchten... zijn vandaag vanuit Oman naar Egypte gebracht. Dat gebeurde met een vliegtuig van het ministerie van Defensie. Het is niet bekend om hoeveel passagiers het gaat. Waarschijnlijk wordt dat bekendgemaakt als de vluchten zijn geland. Het lijkt er steeds meer op dat de tweede zoon van de onlangs gedode Ayatollah Khamenei hem gaat opvolgen. Die wordt al langere tijd gezien als de gedoodverfde kandidaat. Een lid van de Raad van Experts van Iran suggereerde vandaag dat de nieuwe hoogste leider eveneens Khamenei heet. Een Amerikaanse militair is afgelopen nacht bezweken aan zijn verwondingen. Dat heeft de legertop bekendgemaakt. De militair was een week geleden zwaar gewond geraakt... bij een aanval op Amerikaanse militairen in Saoedi-Arabië. Het is voor zover bekend de zevende Amerikaanse militair... die is gedood in de oorlog in het Midden-Oosten. Door uitgelopen herstelwerkzaamheden aan het spoor... rijden er ook morgen geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg... en Den Bosch en Bokstel... Gisterochtend vroeg ontspoorde een werktrein bij werkzaamheden. Het spoor herstellen is later klaar dan gepland. Dinsdag rijden de treinen weer normaal, verwacht ProRail. Veel doelpunten vandaag in de eredivisie. NAC en Feyenoord deelden de punten. In Breda werd het 3-3. FC Twente won met 4-1 op bezoek bij go Ahead Eagles. Telstar deed goede zaken in de strijd tegen degradatie... door met 4-1 te winnen bij Fortuna Sittard... Sparta Rotterdam en PEC Zwolle speelden gelijk met 1-1. Het weer. Vanavond blijft het helder. Vannacht kan regionaal mist ontstaan. Een morgen, vooral in het noorden, grijs. De mist kan daar lang blijven hangen. Verder is het zonnig en wordt het 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Eefgroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.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 Tot klankshow met Hans van Klink en Benno Veugen. En uh, als twee pensionado's zitten wij hier stijf van de koffie. Uh, en het te dansen op... Uh, uh, hoe, heet, hoe heet het? ook alweer? Ja, dit waren de Communiarts. Oké. Okay. Ja, en de geschiedenis van dit bandje is dat... Uh... We hebben Jimmy Somerville. Die speelde eerst in het bandje de Bronski Beat. Samen met uh, oh, ja. Bronski en Larry Steinbacher. En uh, dat was begin jaren tachtig. Maakte deel uit van een hele serie Britse pop-acts. Pop die openlijk voor hun homoseksualiteit uitkwamen. Zoals de band Frankie Goes to Hollywood en Erasure. Um, ook een geweldige band die, ja, Fanky. Ja, absoluut. Ja. Ja. Hele, hele mooie stem die gast. Ja, ja, ja. Gaan we ook een keer dragen? Ja, moet je doen. Ja. Maar ook een leuk. Ja, oh mooi gaan we maken. <laughs> Ja wat kom je weer op een nieuw idee hè. Ja. Uh, in 1984 uh, werd Bronski Beat opgeheven omdat uh, uh, Jimmy Sommerval eruit stapte en die richtte samen met Richard Coles de band The Communards op. En die had dat met het nummer wat we net gehoord hebben, dan Leave Me This Way, een uh, nummer 1 hit. Uh, uh, heel leuk om te weten, in 1988 werd... De Communard's opgeheven. Uh, uh, Jimmy Somerville begon een solo-carrière. En Richard Coles werd pastor in een Anglicaanse kerk. Ja. Zo kan het gaan. Het kan verkeren. We blijven een beetje in hetzelfde uh, nee. up-tempo-genre zitten. Maar dan van echte Nederlandse uh, bodem. Een band die bestaat, bestaan heeft van ongeveer 1984 tot 1999. Ik heb ze één keer live mogen aanschouwen op de Harlemse Grote Markt. En? Heerlijk. Ja? Heerlijke muziek. Zo goed als ze in de clip zijn. Ja, absoluut. Ja. En dat noemen we pre-rock and roll, hè? Lekkere uh, ja. shoe -wabi, wabi muziek Ja, ja, ja. We, we hebben het over de gigantjes. En uh, kunnen wel al die leden gaan opnemen. Maar dat is allemaal een beetje gewisseld door de jaren heen. Maar prominent vooraan staat dan uh, uh, de, de zangeres uh, Mieke Stemedink. Geboren in Doetinchem in 1963. Kenmerkend met een nauwsluitend jaren 50 jurkje aan. En haar, haar als een suikerspin bovenop. Maar zo was de muziek eigenlijk ook, hè? Dat hoorde bij de muziek. Ja, ja, ja. En die pasjes. Ontzettend pasjes. lekker. Ja, wat een clip die hoort bij het nummer wat we nu gaan draaien. Dan zie je ook die saxofonisten en die gitaristen, allemaal diezelfde pasjes maken. Ja, ja. ja. En, uh, Even over die titel, hè? die uh, Yakitaki Oewa. Dat, dat is uh, geen taal, hè? dat is, nee, dat uh, is... gewoon een beetje. Uh, Ik heb geprobeerd nog gemompled. een te, Ja, te vinden. Wat, er zit helemaal geen betekenis achter. Het is een. Uh, een rock'n'roll Ja, een rock nummertje en daar heb je geluid bij nodig. <laughs> en het past, want dit is echt swingende muziek. Ja, ja. We hebben het over de. De gigantjes met de yakitaki, takki yaki taki yaki taki. Well, I can go round the side, I can go through the back, I can break the top of the fence, so I can squeeze through the crack. Right around the corner, that's where my That's where my baby stays. Oh, that's where my baby stays. Right around the corner, that's where my baby's near. That's where my baby stays. That's where my baby stays. Oh, Yaki-taki uwa, yaki-taki uwa, yaki-taki, yaki-taki, yaki-taki Ja, en ik zal nog even door te lezen over Mieke Steenberink... die dus in 1999 solo is gegaan. Oké. Okay. Ja, en uh, wat doet ze onder andere uh, in de groep... de gelegenheidsformatie Girls' One Have Fun, rondom Frederik Spicht, Monique Suzanne Kleeman... maar ook de Mieke... Mieke Nieuw Swing show Met een big band van 17 muzikanten. Ook oh, en, en ook Mieke Untergai Männer im Schnee. Met een Duits repertoire van Marlene Dietrich en Nina Hager. Dus ze is veelzijdig. Oh ja, zo. De, de big band Haarlemmermeers zingt ze ook nog mee. Oké. Okay. Dus ja. uh, ze timmert aan de weg. Dat is nog steeds actief. Ja. Uh, nou ja, dat uh, doet ze hartstikke goed. Uh, en wat leuk allemaal, zo'n uh, veelzijdige zangeres. Uh, ja, en, uh, en ze kan het hè. Dat is ook ja, ja, dat, om te uh, zien en te horen. Ja, dat hebben we net al goed gehoord. Ja. Nou ja, wie het ook uh, heel goed uh, kan of kon, uh, Pavarotti. Ja. <laughs> leeft hij eigenlijk ja. ook nog? Nee, die leeft niet meer. Oh, die leeft niet meer. Ik uh, uh, kan even kijken of ik dat hier heb staan. Nou, we zijn overleden in uh, 2007. Oké, okay. ja, Niet heel Dood. oud geworden. 72, geloof ik. Een beetje een zware mannet. Ja. Ook, uh, uh, ja, het zijn wel de contrasten. Maar dat maakt ons programma ook zo leuk. Wij willen er altijd een klassiek stukje in hebben, of een klassiek oogend stukje. Want waar we naar gaan luisteren, dat. Het klinkt echt als een stuk klassieke muziek, maar het is pas in 1986 gecomponeerd en overigens ook oh. gezongen door singer-songwriter Lucio Dalla. We hebben het over uh, Caruso en dat is een uh, eerbetoon aan de oude Italiaanse uh, operazanger Caruso. De uitvoering waar we naar gaan luisteren is inderdaad van Luciano Pavarotti. Het, het klinkt heel klassiek, maar het is 20 jaar, 30 jaar geleden gemaakt. Nee, 40 jaar geleden. Nieuwe klassiek. Nieuw klassiek. Ja. Maar het is ja, op zijn manier toch wel weer mooi. Pavarotti met Caruso. Oh, mm -hmm. Ja, Luciano Pafrotti, laat ik het even heel natuurlijk volledig zijn. En een zijn... mooi echootje, gaat hij eruit. Dus. Ja, ja, ja, ja. En dan met een klein dipje in. en hij, even, hij moest een slokje water nemen, zag je dat? Hè? Ja, dat is Toen was even alles stil. Maar maakt niet uit... Um, een gouden stem natuurlijk, die gozer. We gaan naar een Nederlandse band, Raccoon. Ja. Daar heb je weer een aardige drieluik van gemaakt. Waarom ja, eigenlijk? Er sluipt een soort nieuwe gewoonte in, hè? Het ja, ja, ja. Ja. Luik. ja, waarom? Eigenlijk uit puur respect voor deze band... Ik je, je, je kan er van houden of niet. Ik denk dat er niet veel mensen zijn die de muziek van Raccoon lelijk vinden. Je moet er van houden. Ik heb ze live gezien vorig jaar in het uh, Openluchttheater Caprera in Bloemendaal. Dat was een heel mooi en heel emotioneel concert. Oh, waarom um, emotioneel? Ja, er zitten, um, omdat het mooie muziek is, sfeervolle muziek, sfeervolle omgeving. Um, meerdere van hun nummers die hebben ook speciale betekenis voor mijzelf. Daar ga ik niet over okay. uitgebreid. Op in. Nee. Uh, Oceaan is daar een van. En trouwens, het eerste nummer wat we gaan draaien ook. Een echte en dat kan je gewoon raken. Uh, ja. Omdat het de tekst raakt aan dingen uit je leven. En uh, nou ja, met name het laatste van de drie nummers heeft te maken met het beëindigen be van mijn carrière. En uh, dat je op een bepaalde manier kan denken: van was dit het nou? En, uh, en, en dat je daar dan toch weer een moed uitput. Ja. Maar voor iedereen kan het een eigen betekenis hebben. Even over Raccoon zelf. Uh, een Nederlandse band opgericht in 1997, uh, voor die tijd zaten zanger Bart van der Weijden en gitarist Dennis Huijgen in een hard rock band genaamd Victim. Ze besloten te stoppen en gingen, uh, daarna ging Bart uh, uh, Raccoon oprichten en uh, met de gitarist Dennis Huijgen en uh, ja, de rest is geschiedenis. De ene hit na de andere. Uh, Engelstalig. Op, uh, Nederlandstalig. Uh, op een gegeven moment hebben ze Oceaan gemaakt... op verzoek... Uh, uh, van een filmmaatschappij... Uh, um, als filmmuziek. Ik zal er straks wat meer over vertellen. Ja, iedereen kent de hits eigenlijk wel. We gaan beginnen met... Uh, een Echte vent. Het ja, uh, gaat over twijfels, over keuzes maken... over de definitie van mannelijkheid... in de moderne tijd... Uh, en daar reflecteert Bart van der Weijde op. Een mooi slepend nummertje. Raccoon met echte vent. Waar je van hier...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 ZANG EN Wie ze een echte vind? Ja, dat mag iedereen voor zichzelf uh, beslissen, vind ik. Ja, ja, ja, ja, ja oké. Okay. Dat spreekt wel aan. Even om de andere leden niet te kort te doen. We hebben ba zanger Bart en Dennis als gitarist al genoemd. Maar ook Stefan de Kroon als basgitarist en Paul Bukkens op drum. En dit viertal vormt dus al jaren een raccoon... Um, zij begonnen hun repertoire in het Engels. Toen op verzoek maakten ze de nummer Oceaan in Nederlandse taal. Daar kom ik straks nog even op terug. En daarvan zei Barton... Ja, dat is een uitstapje geweest, dat gaan we nooit meer doen. Ja. Maar we zijn toch naar het Nederlands teruggekeerd. En dan krijg je nummers als dit. En ze ja. scoren geweldig mee. We gaan nu even naar een Engelstalig nummer. En ook dit nummer heeft best wel weer betekenis. Het nummer gaat over zelfreflectie, spijt... en de gevolgen van je eigen stommiteit, trots of koppigheid. Het lied beschrijft hoe rijk je zou zijn... als je betaald kreeg voor elke fout of miskleun die je maakt in het leven. Het gaat dus ook over het verliezen van mensen... als gevolg van je eigen gedrag. Een mooi nummer... Bederom van Raccoon met een nickel voor goodbye. Cause mistakes I've been making for ages but They don't give a nickel for a farry Said there was trouble that still I went to that house. Nou, schatrijk geweest zijn. Ik ook. <laughs> ja, en dan uh, naar het laatste nummer van dit Drieluik. Ja. Eén regel daaruit. Ik heb al zoveel moeten kruipen. Het laatste stuk zal ook wel gaan tot ik ga staan. Dat is een prachtige regel. Um, en meer zinnen uit dit nummer zijn heel erg mooi. Ik vind het een van de mooiste Nederlandstalige nummers op dit moment. Um, de geschiedenis ervan is dat Kim van Kooten uh, contact opnam met Raccoon. Omdat ze een liedje nodig had als aftitelingsnummer voor de film Alles is Liefde. En daarbij dachten ze aan het nummer Ocean Blue, waar ze toen mee aan het schrijven waren. Dat was nog niet af. Maar in diezelfde periode kreeg Bart te horen dat zijn zus ongeneeslijk ziek was. Zijn oh ja. overleden. Ja. En daar heeft hij dat nummer voor geschreven als een ode aan haar. En dat later in het Nederlands aangepast voor de film. Dat verhaal erachter maakt het eigenlijk nog mooier. We gaan naar Oceaan van Raccoon. Zeggen. En te liegen nog veel meer Heel veel baggen bloot te leggen Al doet het graven nog zo'n zeer Ik ben een eikel waar ik leer Een oceaan om in te vluchten Was er iets waar ik kon wensten Voordat de put erover kon te staan Dan was het ze leven Familie waar ik veel van hou En voor die ik sterker zou Een oceaan om in te schuilen Nooit alleen meer hoeven zijn Ik heb gesmeekt niet meer te huilen Als je please leven jaagt geen angst meer aan, ik heb al zo ver moeten kruipen, laatste stuk zal ook wel gaan tot ik ga staan, een oceaan om in te vluchten, en nooit jaloers te hoeven zijn. zeggen we wel eens soms een minuutje stilte naar mooie muziek... maar dan moet je in een radioprogramma? Nee, nee, dat dan kan dan niet. Luisteren. Dit kon net. Dit kon net, hè. <gül> ja, we, gaan, uh, we blijven nog even... in Nederland, uh, maar een terugkerend... thema in ons programma is altijd... de blues, en we gaan naar echte onverwaste... blues luisteren. Er is zelfs... een Dutch Blues Hall of Fame... van de Dutch Blues Foundation... die bijna jaarlijks, soms zit er een jaartje tussen... een band of een zanger... of een muzikant aanwijzen... Die, uh, om die te eren... Uh, vanwege het maken van... Mooie bluesmuziek. Ja. We gaan naar een band die ik live heb gezien in pakweg 1971 toen ik 13 was in de jongeren zoals Midas in Alphen aan de Rijn. Daar kwamen ze met een busje naartoe uit Apeldoorn. En die band bestaat nog steeds. We hebben het over de band Flavium. Uh, ja, ik mag dus zeggen, ik ken hem, maar ze zijn niet <laughs> wereldbekend. Nee. En toch maken ze dus al vanaf 1969 prachtige bluesmuziek. Gitarist Anne Geert Bonders, zijn broertje Jurrien... Michael Goedkoop op gitaar, Peter Beemsterboer op drums... en Doe Munk op bas en af en toe een bezettingswisseling... Ze hebben echte onvervalste blues gemaakt en eigenlijk maar één hit gemaakt. En dat is waar we nu naar gaan luisteren. Dat nummer gaat over het, uh, de sfeer van het nachtleven, de melancholie als de zon ondergaat. We hebben het over het nummer Nightlife. Uh, ja, dit programma is om tien uur afgelopen. Um, hoe, hoe zit het eigenlijk in onze eigen regio met, uh, met de blues? de ja, regio Kenemeland. We hebben de Haarlemse Blues Club. Ja, Een in... Haarlemse Blues Club in het Circus Hakim. Hè, dat is het oude aan de Korte Versprongweg. randje uh, Ja, precies. En uh, in de loop van deze maand, ik zou de datum even moeten opzetten: is de Haarlemse Blues Night, waar de Haarlemse Blues Club. Als ik het goed heb, de organisator voor is. Maar het wordt in, de, in het patronaat gehouden. Okay. Dus uh, ja, er zijn af en toe best wel wat blues uh, initiatieven. Ja. We moeten er een beetje naar op zoek. Nou ja, we hebben in ieder geval één organisatie in deze regio die ja. uh, er actief mee bezig is. En dat is natuurlijk in hun te prijzen. Want Blues Live uh, wordt niet veel gespeeld nog. Hè? Nee, je hebt in Grollo, hè, het geboortedorp ja. van uh, Harry Muskee, uh, de plaats van de Blizzards, groot is geworden. Heb je de, uh, het Grollo Blues Festival, destijds georganiseerde Johan Derksen. Hij doet dat niet meer, maar het is nog wel een jaarlijks regerend festival. Oké. Okay. Maar daar wordt nog wel echte blues gespeeld. Maar ook heel veel aan blues gerelateerde muziek. De echte mm. oude blues. Wat we net van Flevium hoorden. Ja, daar moet je echt een beetje naar op zoek. Ja. Ik blijf het nog steeds een hele fijne muziekstijl vinden. Zeker. zeker. En, maar dit was gewoon een heel bekend nummer. Hè? Dat, ja. Je zei het al. Het was een hit. En uh, nou, dat was, uh, ik had ook gelijk weer het oh ja gevoel. Ja uh, precies. En, en toch zo Flevium. één hit gemaakt. En als je, als je dat dan hoort. Dan is het bijna onnederlands goed. Ja. Vind ik. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar goed. En leuk te weten dat ze dus nog steeds optreden. Ja. Is mogelijk. Ja, bijzonder. De uh, mogelige gast. Ja, die treden niet meer op. Oh. Uh, uh, een grote Amerikaans-Canadese band die ooit begonnen als de Hawks van Ronnie Hawkins. Ronnie Hawkins en de Hawks. En later werd dus de begeleidingsband van Bob Dylan en lieten ze zich maar heel makkelijk de band noemen. Onder andere Rick Danko op basgitaar in 1999 overleden. Richard Manuel piano en mondharmonica in 1986 overleden. Uh Lee van Helm uh, drums, 2012 overleden. Gart Hudson, 2025 overleden. Dan nou, weer een kerk al vol. Hoor. Ja, er is niemand van deze band meer in leven. En ook niet de uh, solo-gitarist en pianoman en zanger Robbie Robertson. Want die is in 2023 overleden. Maar allemaal maakten ze dus deel uit van de band. En Robbie Robertson is uh, solo verder gegaan. En heeft het nummer gemaakt waar we naar gaan luisteren. Een sfeervol nummer dat er nostalgisch is. Bijna dromerige tocht door het Arkansas van zijn herinneringen beschrijft. Het is het nummer Somewhere Down the Crazy River.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 it is eigenlijk meer, het is down by the lazy river en niet bij de crazy river. Ja, uh, ja, heeft ook wel een beetje iets blues. Ja, ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Nou, we gaan uh, naar uh, Mr. Oldfield. De familie Oldfield eigenlijk. Ja, want uh, we gaan zo meteen even iets vertellen over het nummer. Maar eerst even over meneer Mike Oldfield. Uh, maakte op 16-jarige leeftijd samen met zijn zus Sally het duo de Sally Angie en bracht een LP uit. Uh, later ging hij solo verder en hij brak absoluut door met de LP Tubular Bells in, in 1973. Groots, alle instrumenten worden door hem zelf bespeeld. Toen was hij ook heel jong, hè? Ja, toen was hij ook nog toen was hij net twintig. Ja. ja, kan je nagaan. En kant A en B zijn bijna identiek aan elkaar, alleen wordt op kant B er worden wat sinistere geluiden bijgemengd, een soort gegrom, geschreeuw en dat wordt later gebruikt of in datzelfde jaar voor de film The Exorcist. Ja. En voordat ik het nummer ga aankondigen, ik heb begrepen dat jij ook een connectie hebt met Mike Oldfield... Nou, niet met Mike, met Terry Oldfield. Dat is zijn oudere broer, die is inmiddels 76. De familie Oldfield was, nou ja, de, de jongens, de, hoe heet dat? Mike en zijn zus Sally, die het, en, en Terry natuurlijk, uh, geboren in Engeland. En uh, Mike Oldfield is, uh, uiteindelijk, of uh, sorry, Terry Oldfield is uh, uiteindelijk naar, in 2001 naar Australië verhuisd samen met zijn vrouw. En dat is uh, een New Age muzikant. Uh, vandaar dat ik hem ken. En hij heeft heel behoorlijk wat uh, albums gemaakt. Uh, even uit mijn hoofd. Maar ja, misschien wel een stuk of tien. Uh, meer. Mm. En um, kwam op een gegeven moment naar Nederland. <coughs> om werd er uh, op uitnodiging van. En daar heb ik een... Even kijken, nou. Ik denk twee concertjes van hem gezien. Heel kleinschalig. Daar zaten misschien maar tien man in het publiek. Oh ja. en, en Mike, die is een fluitist. Of Terry is een fluitist. En zijn vrouw, die doet dan wat, wat zang of boventoonzang erbij. En, en wat meditatieachtige dingetjes. Het waren hele sfeervolle concerten. En in een van die concerten vertelde Terry. Over Mike dat uh, Terry die was een keer bij een concert van, van Mike en uh, en die zei Mike ja Terry kom op uh, pak je gitaar en kom met ons meespelen. Dus Terry ook op de bühne en. Uh, en ja, er stonden er geloof ik tien, twaalf man of zo en, en allemaal meespelen en, en, en Terry dus ook gezellig naar zijn broertje, zat hij uh, uh, ik weet niet wat voor nummer het was, misschien wel dit nummer, maar uh, speelde dus op een gitaartje gezellig mee. Uh. Oké, okay, dat is bijzonder. Mike Oldfield is dan wereldberoemd. Ja. En dat Terry dat blijft dan wat kleiner. Maar als je daar dan aandacht aan besteedt... dan zie je ook wat hij heeft gemaakt. Ja, ja, daar ja. ben je er getuige van geweest. Nou, ja. Overigens is die Terry Oldfield wel... Uh, toch wel een van de grote namen... binnen de New Age muziekwereld. Al is die wereld uh, op zich... Uh, relatief heel klein natuurlijk. Nou, Oké, okay, ja. ja. En dan gaan we weer even terug naar Mike Oldfield. Tenminste, als jij zo ver bent. Ja, ja, ja. Dan, uh, maar niet een van zijn bekende nummers. Een heel mooi nummertje, een rustig nummertje. Het nummer On Horseback is een afsluiter van het album Omnodon. en uh, was de B-kant van het bekende singeltje Indulge Jubilo. Uh, het thema is ontsnapping en rust. Het is een liedje geschreven, een soort vrolijk rustgevend liedje en gaat letterlijk over het paardrijden. Het, de tekst verwijst specifiek naar Hedges Rich, een heuvelrug op de grens van Engeland en Wales, waar hij destijds woonde toen hij het schreef. Hij heeft het met een kinderkoortje de Penhorst Kids opgenomen. Het is een eenvoudig, lief liedje over paardrijden. I like beer. And I like cheese. I like the smell of a westerly breeze. But I like more than all of these to be on horseback. Hey. To be on horseback. Some like the city, some the noise, some make chaos, and others, toys. If I was to have the choice, I'd rather be on horseback. to be here on this small planet in who knows where and when it's strange and full of fear it's nice to be on a horseback. Some are short and others tall, some hit their heads against a wall but it doesn't really matter at all when you happen to be on a horseback. dingen die uh, dat wereld van hem, die tuber Bells. dat was toch instrumentaal? Er wordt er niet in ja, gezongen. Ja, dat was alleen maar instrumentaal, alleen hm. ik zou, die tweede kant er zit er wel een soort gromgeluid ja, in. Ja, ja, ja. Ja, niet mooi overigens, heel raar, dwars door de muziek heen, maar wordt, daar wordt inderdaad niet in gezongen. Wat ik altijd zo bijzonder vind, dat een jongen van 20 jaar zo'n wereldalbum uh, maakte waar ze 50 jaar later nog over praten en, uh, en misschien ook nog draaien. Ja, en wat ook bijzonder daarvan is, is dat niemand er eigenlijk in geloofde, maar Richard Branson wilde hem wel. De, wel de kans geven om dat te doen. Van nou gebruik mijn studio maar en pak je in oh ja. maar. En hij is vervolgens gaan spelen en het is allemaal opgenomen. Uh. Maar het is nooit geperfectioneerd. Want ja, gooi het maar op de markt, dan zien we wel. En er wordt beweerd, en dan zou je nog een keer helemaal moeten luisteren... dat er per ongeluk wat foute geluidjes doorgemengd zijn. En soms een valse noot gewoon, omdat hij, hij was in zijn eentje aan het knoeien. En toen was het klaar, <laughs> het werd eruit gebracht. Vervolgens is het een million seller geworden. Ja, ja. En leidde dat tot de oprichting van Virginia Records van Richard Branson. Oké, okay. dus, ja, uh, ja, ja, gaaf. Ja, mooi verhaal. Het ja, ja. laatste nummer. Ja, en er was een kinderkoortje bij Mike Oldfield ja. En behangen blijven nog even in de kinderkoontje. Het was geen bewuste keuze geweest. Hier zit echt een absolute jeugdherinnering aan van mijzelf. Toen ik acht was, was dit liedje op de radio... En vroeg ik aan mijn ouders, waar zingen ze nou over? Maar mijn ouders waren beide de Engelse taal niet machtig. Dus die konden dat niet vertellen. Maar mijn tante Toze wel. Die had goed gestudeerd. En die zei, ja, dat is een heel zielig liedje over iemand die dood is en die niet meer terugkomt. Dat vond ik echt heel zielig toen. En dat werd redelijk vaak gedraaid. Want het is zeker één hit geweest. Eventjes de achtergrond ervan. Ze noemen het een excerpt van een teenage opera. Een fragment uit een teenage opera. Alleen de hele... Teenage Opera van Keith West is er nooit van gekomen... want ja, er werd een fragment gemaakt en in de wereld gegooid... van kunnen we hier iets groots van maken... maar niemand wilde de productie oppakken. Dus het is bij dat ene fragment gebleven. Waar gaat het over? De ondergewaardeerde kruidenier Jack is een oude huis-aan-huis-kruidenier... die door de dorpsbewoners als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Hij wordt bespot door de kinderen en de dorpsbewoners waarderen zijn diensten niet totdat die plotseling sterft. Ja. Na zijn dood reageren de dorpsbewoners... met woede en ongemak... omdat ze nu zelf hun boodschappen moeten regelen. Ook hier een kinderkoor... het nummer is beroemd geworden om het kinderkoor... van de Corona Stage School... dat dan zingt Grocer Jack Grocer Jack... is it true what mama said, you won't come back. De kinderen die hem dus eerst bespotten... blijken hem stiekem te hebben gemist... en zijn gebroken van verdriet. Nou, tragisch, dat kun je het haast niet krijgen. Um, we hebben het over 1967... toen dit werd opgenomen, de Abbey Road... Studio's uh, met gitarist Dief Houwer, die later overigens in de band Yes is gaan uh, spelen. Hmm. En de Technicus Jeff Emmerich die Technicus was bij de Beatles, Hebby Road Studios. Ja, tuurlijk. Ja. En de wereldhit nummer 1 op, uh, nee, tweede plaats in de Britse Hitlijst. En ik ben een nummer 1 in Nederland. 1967, we hebben het over Keith West met Grocer Jack. Ja, we gaan gelijk uh, afscheid nemen, want dit is het laatste nummer. En dan is dit uh, programma van het uh, kerkhof weer gesloten. En dan zijn we weer klaar. Ik wens je, dankjewel wel voor het luisteren. En uh, graag tot een volgende keer. Keith West met Grocer Jack.